Citydijkers met het NOS-journaal. In Georgië is het aantal doden door een aardverschuiving in een berggebied opgelopen naar 15. Er worden ook nog zeker 18 anderen vermist. Onder hen zijn twee Nederlanders. Het zou gaan om twee kinderen die met hun vader in het berggebied aan het wandelen waren. Reddingswerkers zijn nog altijd naar de vermisten op zoek in Georgië. De Nederlanders die in Slovenië door het noodweer vermist waren, zijn weer terecht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels met alle vijf contact gehad. Ze proberen nog contact te krijgen met andere Nederlanders in Slovenië. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. In Slovenië zijn op dit moment veel overstromingen na zware regenval. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en sommige dorpen staan onder water. Er vielen al zeker drie doden door het noodweer in Slovenië, waaronder twee Nederlanders. Het was zoals verwacht vandaag druk op de Europese wegen van naar populaire vakantiebestemmingen. Maar van extreme drukte was volgens de ANWB geen sprake. Er waren er door het slechte weerproblemen in Oostenrijk en Slovenië. In beide richtingen hadden reizigers daar vandaag urenlange vertraging. In Frankrijk was het minder druk dan vorige week. Maar wie toch de route du Soleil probeerde te nemen, kon alsnog zomaar vijf uur in de file staan. Volgens de ANWB is dat wel vergelijkbaar met andere jaren. De organisatie van de can parade in Amsterdam spreekt van een fantastische editie. Ondanks de regen was het langs de route van de botenparade de hele middag druk. Er kwamen vele duizenden bezoekers op af. De botenparade is inmiddels afgelopen. Vanavond zijn er op verschillende plekken in Amsterdam nog feesten ter ere van de Pride. Het weer in het zuidwesten en noordoosten nog flinke buien. In het midden is het vaker droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden.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 beetje populair aan het worden. Armand Verhelden en Karen Harling met Wings. I won't let you down. Een oude gouden klassieker uh, in een nieuw jasje gestoken. Komen uur een hoop lekkere muziek onderweg Zometeen Joe Paciello met Loving You, maar eerst die jazzy met Giving Me. Je hier op Zand Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. No, you know I you want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 state. De muziek van de shapeshifters. Do what you wanna do. En daarvoor horen we Joe Pacello met Loving You. En zo werd het even tijd voor een beetje shownieuws. Carly B. Cardi moet ik zeggen, Cardi B. Die uh, gooide uh, vorige weekend uh, tijdens een optreden haar microfoon tegen een toeschouwer. Deze vrouw had eerder een beker drink... richting uh, Cardi B gesmeten. De toeschouwer doet nu aangifte. Cardi B wordt verdacht van poging tot mishandeling, zo meldt TMZ. Ja, het is toch te triest voor woorden. Ik weet niet of je het filmpje gezien hebt. Maar uh, ja, ze komt het podium op en ze staat daar en ze, ze wil zingen. En ze krijgt in één keer op het moment dat ze die microfoon... Uh, ze wil gaan zingen, die microfoon draait ze naar de mond toe... en ze krijgt gewoon een glas drinken. Letterlijk een vergunning over het heen van die vrouw die tegen het podium aan stond... en zij kijkt eraan, pakt die microfoon en die gooit ze vol op die vrouw af. Ja, en dan denk je van, ik weet het niet. Maar volgens mij, waarom gooi je uh, überhaupt een glas drinken naar een artiest? Er zijn al eerder artiesten geweest die uh, hebben geklaagd... dat ze het niet leuk meer vinden om uh, op het podium te staan. Want uh, straks komen ze niet meer. Hè? Ik bedoel, jij komt voor dat concert. Dus laat dat biertje lekker dat biertje. Die onzin moet je lekker op de zwarte cross doen. Maar, uh, hè? maar ja, de, het management van uh, Cardi B heeft nog niet gereageerd. Dus uh, we horen er vast binnenkort meer over. En de poppodia en festivals, die moeten kostenstijgingen nodig doorberekenen in ticket- en horecaprijzen. Maar spreken van een uh, constante worsteling... Om dit, uh, om dit allemaal in balans te brengen. De zorg bestaat uh, dat uh, sommige mensen... kaartjes op een gegeven moment niet meer kunnen betalen. Nee, ja, laten we eerlijk zijn. Uh, het kost allemaal een stuk duurder. Ik weet niet of je wel eens regelmatig op evenementjes bent. Nou, ik uh, wekelijks. En uh, ja, als ik dan kijk bij de, de muntafdeling... Uh, dan uh, gemiddeld zit je op 3,80 euro per muntje. En laatst heb ik eens even uit zitten rekenen... een broodje hamburger, omgerekend gewoon. Uh, 10, 11 euro voor een simpel klein miniatuurbroodje uh, hamburger. En als je pech hebt, dan is alles vegetarisch op het hele festival. Dat gebeurt ook nog wel erg vaak. Dat irriteer ik me aan, mensen. Ik, uh, ik ben geen vegetariër. Ik hou voor een goed stuk vlees. Niet de nadelen van uh, als jij toevallig vegetarisch bent. Maar uh, hè? mag ik zelf bepalen wat ik eet. Hè? Het beest wordt toch wel afgemaakt. Of ik hem nou wel of niet eet. Er zijn ook andere mensen die het eten. Dus hè? ja, hè. Die kinderen, die kinderen. Druk om maken, maar eh, het wordt allemaal duurder. Dus eh, ja, binnenkort eh, aan de kaart is de tickets nog verder omhoog en je betaalt je scheel aan een ticket. Maar ja, eh, iedereen moet betaald worden. Zo is het ook weer. Hè. Steve zo van de Lewin veel te veel. Het is tijd voor muziek. Angelo Ferreri en Adam 12 Deep Rule hebben een plaatje samen gemaakt met deze Take. You got to take a hold of your life. Make it right, babe. You have so Much to show for yourself, yeah. Take control of your life Not to take We'll Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. labeltje Can You Feel My Heart? En dan voor uh, Altered uh, Fast Futuring uh, Katie uh, Batistessa met Better Days. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 5 augustus. De, het eerste weekend uh, van augustus. En uh, ja, het weer. Het is, uh, het is geen zomer, hè? Ja, we mogen niet klagen. Italië, hagelstenen, Slovenië eh, bakken met regen wat naar beneden komt. Gewoon auto's die wegdrijven. Eh, nou ja, Griekenland was het alleen maar branden. Hè? Ja, ik hoorde van de week dat mensen toch wel genoten hadden van hun vakantie. Als je op de goede plek zit. Maar eh, half Griekenland is afgepikt. Uh, ja, en dan maar niet over de temperaturen. Hè. Uh, 40 graden. Ja, uh, vorig jaar hadden we daar ook last van. En uh, ja, in uh, Spanje, uh, Turkije uh, en nog verder naar het zuiden hebben ze er allemaal last van. Het is echt, uh, ja, het is uh, een mega hittegolf. En wij in Nederland hebben regen. De temperaturen zijn goed, maar die regen is dan weer een beetje minder. Het is even tijd voor de partyupdate. Iedere zaterdagavond hebben we een wekelijks feestje in de Escape in Amsterdam. Het wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Escape. En voor meer informatie uh, check even de website escape.nl. En de line-up is natuurlijk onze eigen zandvoorzitter Raimundo. Hij heeft daar de line-up in handen en vanavond heeft hij uitgenodigd. Sam Collins, de uh, Glamour Girl, En Sexy Mr. S. En MC is Janto. Dat uh, allemaal vanavond in de Escape. Het weekendse feestje aan Brainwash. En als we doorlopen komen wij Throwback. het is Club Air. Daar hebben ze het feestje. Club Air met het feestje Throwback. Dan snap je het misschien nog. En het is weer als vanouds van 11 tot 5 in plaats van 11 tot half 5. Air. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer uh, informatie, check de website afgekorte letters: uh, throwback.nl. Dat is T-H-R-W-B-C-K.nl of air.nl. En nog een leuk feestje. Als je van RB houdt, is uh, Encore in de Melkweg in uh, Amsterdam. Ook een wekelijks feestje. Het begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, aan elkaar geschreven: Encoreamsterdam.nl of Melkweg.nl. Met onder andere. Lee Mills, Joe Wynn, Zagger, Cypro en Mathieu. En hosted bij MC en Nana. Vanavond, dus in de Melkweg, het werkelijkse feestje encore. En het was natuurlijk uh, vandaag uh, groot feest in Amsterdam. Vorige week hadden we het in Zandvoort. Hè? En uh, dit weekend in Amsterdam, de Pride Amsterdam, de Canal Parade. En dat is allemaal begonnen uh, ja, vanmiddag om 12 uur. Begon dat? En uh, ja, tot 6 uur. Nou ja, tot 8 uur voordat iedereen weg is, is het 8 uur. En uh, ja, en vanmiddag. Van Check even de website voor de afterparties. Uh, Pride.amsterdam.nl. Daar vind je al die... Nee, gewoon Pride.amsterdam. Zonder wat erachter. Het is www.pride.amsterdam. Dat is ook... Uh, en L uh, is voor het domein. Maar Amsterdam is ook een eigen domein. Dus, hè? Uh, Gay Parade. Ja, jaarlijkse uh, feestje in Amsterdam. En tot zover ook de party update. We gaan terug naar de muziek. Want daarvoor zie ik jij je radio gekluisterd. Want ik lul alweer veel te veel. Wat dacht je van Gabri Ponte? En Hoezana met... One by one. Come on, give me that hit and run. Back to back and get down in front from the side. Second to none. Line 'em up, one by one. Come on, give me that hit and run. Back to back and get down in front from the side. Second to none. Line 'em up, one by one. One by one. By one by one. By one by one. By one by one. One by one. in front, from the side, second to none. Line them up, one by one. Come on, give me that hit and run. Back to back, and get down in front, from the side, second to none. Line them up, one by one. One by one. By one by one. By one by one. By one, by one by One by one Get them. Right. dat was Paul Adam met Like to Party. En daarvoor Marvin Sykes met How We Dance. Hier we hebben we Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. We gaan eens even kijken. De Nightwalk 10, welke plaatsen er erg populair de clubs? Op de streams, op de radio en op de festivals. Deze week op 10. Frankie Rizarlo met Love Me Right. Op 9. Nick Borger met uh, Shook Part 3. Op 9, op nee, op 9? Op 8. Landis met Call My Name. Op 7, Kashmir en Dajay met Brighter Days in de Marco Lies Remix. Op 6, MD Express met God Made Me Funky. Op 5, Steve Angelo en Who met What You Need. Op 4, Another Enable Boulder met Relax My Eyes. Deze week op 3. MK, Sony Vodera en uh, Clementine Douglas met uh, Asking. Op twee deze week Fischer En Atik met Take It Off doet het erg goed, maar het blijft op twee hangen. En deze week nog steeds op één, helemaal uit Zuid-Korea. Die is een stylist, pianist, ze is uh, model. Alles heb ze geloof ik al gedaan. Peggy Gow met It Goes Like, na na na na. Die heb je al zo vaak gehoord, ik heb andere muziek voor je. Mijn dagje van Steve Angelo en hoe? de nummer 0, uh, 5 uit The Night Walk 10. Met What? You need. <laughs>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 ...en die tracks met Paloma. De Krasibiza-Bathroom-remix. En daarvoor hoorden we Adam Thomas met Love Come Down. En die was ook in de Krasibiza-remix. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten... ...dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje... Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de club... uit Italië met DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. Hier is Mark Control met Just To Believe... Zeg tot zometeen na de break.